Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. The plot begins to destroy Michael Jackson. As the story unfolds... If you thought watch. there was nothing more to say about Michael Jackson, just wait. The, the paparazzi would not leave him alone. Made against the performer. performer. And the the what they did find was there a crazy lie about Michael Jackson. So again, another lawsuit Michael Jackson. Numerous violations. Un <laughs> unauthorized. By no allegations made against the performer. Exactly As this story alright, unfolds, there will be, be a lot more to say in. about Michael Jackson. <laughs> Breaking news. 2007, maar het is pas in 2008, nee, in 2010 uitgebracht. Deze opname van Michael Jackson onder de titel Breaking News. Goedemorgen allemaal, welkom. De nacht klinkt anders hier bij de VADA op Radio 1, het muziekprogramma van Radio 1. Vorige uur heb je bij uh, Hilco Span een heleboel chansons kunnen behoren, beluisteren. En daar even op inhakend. Volgende week heeft Hilco ook al verteld, dan is het precies 50 jaar geleden dat uh, Edith Piaf is overleden. En naar aanleiding daarvan... volgende week hier in de nacht... klinkt anders uh, heel veel Edith Piaf. Bekende chansons van haar... maar ook uh, minder bekende... die zullen de nacht sieren. Volgende week dus. Maar even... ons beperken tot vannacht. Deze nacht. Deze nacht klinkt anders. Wat mag je verwachten... Natuurlijk zijn er weer eigen opnamen te verwachten. Ik ga je dadelijk confronteren met een opname van Skunk en Nancy. Die vorige week te gast waren bij het programma van Giel op 3FM. En verder krijg je natuurlijk dit uur ook nog een cabaretfragment... uit Spekers met Koppen uit de uitzending van afgelopen week. Op dit moment toeren ze door Europa op het vasteland, weliswaar. Want ze komen ook uit Europa, uit Engeland. En vanavond waren ze in People's Place in Amsterdam. Het gezelschap de Noisettes of de Noisettes. Every now and then I get a feeling like I've left something behind me. But I don't know what it is yet. Like a tied a piece of string round my fingers. This is I have been through when I'm down, down, down when I'm down, down, down Every now and then when I'm feeling lonely I turn on my radio because I'm hoping that you're out there It seems so long ago I would see your writing on a postcard or a note Your stories would excite me And I was down, down, down And I'm down Sound, but with my first love on my mind, this seemed we were never through. I never said I loved you, even when we said goodbye. I never thought it was love. Like I've left something behind, but I don't know what it is yet. Every now and then when you're feeling lonesome. Every now and then zal wat ook vanavond geklonken hebben... in uh, People's Place, waar ze optraden, de groep die je net gehoord hebt. De Noisette. En deze man die is al sinds jaren dag een uh, grootheid in Vlaanderen. Geen succes voor hem in Nederland, zowel die wel in het Nederland zingt. Hier is hij, Chris de Bruine. Alle kleuren van de... Kan staan ze nog zo heen op? Zijn allemaal nuances van hetzelfde grauw. In vergelijking met het meisje in het blauw. Bruine, blanke, gele, rode, zwarte meisjes, scheunen. Op het donkere straat, al van s morgens Maar Niemand loopt zo fier als een paal. Zoals ik loop naast het meisje in het plan. Voor ons heeft God speciaal iets uitgedacht. Na de dag creëerde hij de nacht. Maar hoe donker ook, ik zie haar natuurgetrouw. Licht in de ogen van het meisje in het bouw. Ze weten heel goed hoe de wereld ruilt en zeilt. Ze heeft haar toe. De koost van een lange tijd. Ze zingt vanavond in het concertgebouw. Er wacht geen bloes van het meisje in het bouw. geluk dat je ons eens tegenkomt. Doe dan geen domme dingen, haal je mond. Neem haar gerust in ogen schouw, maar haal je handen thuis van het meisje in het blauw. De Bruyne afkomstig uit Vlaanderen, Antwerpen is die geboren, 1950 dus onderhand is al 63 jaar, maar nog steeds actief in de Vlaamse kleinkunstwereld. En die kleinkunst vermengd met elektrische gitaren levert dan dit fraais op wat ik je net heb laten horen, wat ook alweer uit 1994 is. Christel Bruyne met Meisje in het Blauw. Dus heel fraai, Skunk en Nancy die waren vorige week te gast... in een vroege ochtend bij het ochtendprogramma van Giel. Dit was een van de successen die ze zongen. Lost in time, I can count the words I said when I thought they were uh, All of those hushed thoughts so I'm kind Cause I wanted you So now I sit here Here sits a bloody mess. Tears fly home. A circle. van de band Skunk en Nancy Acousties uitgevoerd. Vorige week woensdag in het ochtendprogramma van Giel, Skunk en Nancy... en hun succes Week. Vorige week toen verscheen ook het jongste album van de band Kings of Leon. De nieuwe single staat er natuurlijk ook op Wait For Me... <middels> Twilight Zone 1983, een plaat die er misschien niet zou zijn gekomen... ...waar het niet dat uh, Freddy Haaien, destijds de manager van de Golden Earring... ...de band onder druk heeft gezet, want wat was het geval? De Earring was van plan om er maar mee te gaan stoppen. Succes bleef uit, maar manager Freddy Haaien had zoiets van... ...ja, als jullie dan stoppen, maak er dan een mooi uh, eind aan... ...met een uh, vrij concert en dergelijke... Dus moesten er nog een paar nummers opgenomen worden. En een daarvan was dan Twilight Zone. Een compositie van Georges Koijmans, die ook te horen was als zanger in dit nummer. En dat nummer dat, dat werd een groot succes. Niet alleen in Nederland, ook in Amerika... is dat behoorlijk uh, succesvol geworden. Het heeft daar zelfs de top 10 gehaald. De Billboard Top 100, Twilight Zone van The Golden Earring. Dat, dat riffje wat je hoort, dat is dan weer terug te horen in de jongste single van Kings of Leon. Of dat bewust is of onbewust, dat, uh, da, da, daar zijn de geleerden het nog niet over eens. Het is in ieder geval te vinden op Mechanical Bull. Mechanical Bull, dat is het jongste album van de Kings of Leon. Dit is een anders bij de vader op Radio 1. Ook zij heeft een nieuw album. Ze komt uit Denemarken, Agnes Obel. No, no, no. It's so Ooh, look en mooie muziek maakt ze deze zangeres. Of komt ze uit Denemarken, Agnes Obel. Nieuwe cd van haar, zal ook wel een LP worden. <laughs> maar in ieder geval het jongste album van haar. Laten we het daarop houden. time is de titel daarvan. En dit was uh, eerder, een, maand geleden, een paar maanden geleden... wat al als voorproefje op single verschenen, Agnes Obel en The Curse. De wereld draait door, is weer helemaal terug. En zo van tijd tot tijd is er ook het een en ander aan uh, muziek... ...te beluisteren en te beleven. Afgelopen avond onder andere een nieuwe versie van Love Bus van Shocking Blue... ...door Angela Groothuizen met een band Jungle by Night. En afgelopen vrijdag toen debuteerden in De Wereld Draait Door... ...de tweelingbroers onder de naam Tangerine... ...die een aantal covers zongen om een gesprek te onderbreken. Een van de liedjes die een gesprek onderbrak was dit...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 Follow him. Bye. Ever since he touched my hand. I Weet ik niet meer waar dat uh, gesprek over ging. Wie volgde wie ook alweer. Maar in ieder geval dit liedje dat uh, sloeg dan weer uh, op een gesprek dat... Dus plaatsvond afgelopen vrijdag in de Wereld draait door. En als er dan genoeg minuten uh, gepraat is, dan mogen de jongens van Tangerine, want die gaan het, het komend seizoen doen, het gesprek onderbreken met een toepasselijk liedje. Tangerine, de tweelingbroers zijn het die uh, aanstekelijke muziek maken, dat doet mij af en toe wat denken aan uh, Simon en Garfunkel. maar dat zijn natuurlijk mooie voorbeelden. En ja, uh, de, de covers doen ze heel goed, maar het is niet bepaald een coverbandje, ondanks dat ze covers goed doen. Ze maken ook hele mooie eigen muziek. Sander Brinks en Arnoud Brinks, soms zo heten ze. En dit is een uh, recente single van De Twee Jongens. Yes, I know that my life's a gateway close to the mellow grave and I know that the path's a highway close to the scattered day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 us, though I know that the ends before us are close to the star behind us. Mooi, "Water's on the Rise van Tangerine. Dus de tweelingbroers Sander en Arnoud Brinks. En je kan ze live gaan bekijken in Almelo. Aanstaande zondag, dan zullen ze daar optreden... bij het liedjesmakersfestival "Water's on the Rise. Dat hoort je dus van uh, Tangerine. Ja, van Tangerine naar Tambouine. Muziek, <laughs> hippie muziek, maar niet door de jaren 60, uit het eind van de jaren 80 is dit 1989. Een band met als belangrijkste muzikanten daarin Jack Bico, Saskia van Oerle en Bart van Poppel. En die hadden destijds een bandje onder de naam Tambourine, Tambourine dat zelfs een Edison heeft gehad, mogen ontvangen en ook een zilveren harp hebben ze ergens staan, ergens, want ze bestaan niet meer. Toen het succes uitbleef, toen kwamen ook de onderlinge meningsverschillen... ten aanzien van de muziek naar boven... en werd uiteindelijk maar besloten om ermee te stoppen met Tambourine. Maar nog wel te horen hier in de Nachtwinkt Anders... met hun succes in 1989 onder de titel High Under the Moon of Love. Ik neem je mee naar Algerije. Manque d'Orient, quand qu'un soleil ne m'emmène Vers des chats, aux yeux perçants. quand qu'un vent ne vient d'Aden, Pour me sabler le champagne, qu'aucun tapis ne m'envole, Sous les barrières les montagnes, Sous les barrières, les montagnes. Alors je m'affranchis, me désenclave, me désesclave. Je m'adresse des timbres tarabiscotés des langues étranges et roulantes aux arabesques intrigantes aux arabesques intrigantes Je zoome sur Oum le ton d'une mélopée Je, je zoome sur Oum et ça me désoriente Je, je zoome D'une mélopée, je zoome sur Oum et ça me désoriente. Quand je m'oxyde de l'Occident, quand tout est gris, quand tout est terne. La vie montre les dents Voudrait se croire éternel Quand le désert parle à mon âme Me dit le vent vient du levant Et que j'entends ces je t'attends Que j'entends ces je t'attends Je zoom. Zootische klanken van Rachid Taha. En die komt dan uit uh, Algerije. Maar tegenwoordig woont hij in uh, Frankrijk. Deze Rachid Taha. Zoom sur um. Titel, de titel van het nummer dat je hoorde. En heeft uh, net een nieuw album gemaakt. Waar dit Zoom sur um uit voorkomt. En dat album dat heet dan Zoom. Het is niet zijn eerste album. Want hij maakt al uh, gedurende 30 jaar platen. Deze Rachid Taha zodat ik het cabaret uit Speakers met Koppen van afgelopen zaterdag. Daarna een opname van de chiffons. En voordat het cabaret er is, een opname uit de jaren 60 van Rob Hoeken. When people talk. I, I just go home. Play my What well, do the hell do out? When people grow About that one just a i don't believe. walk on back but do yeah. beschouwd. En hoe? Het kabinet werd van alle kanten aangevallen. Werd er werden moties ingediend. Keiharde vragen gesteld. Er werd geflirt. Het woord natie, viel weer eens. Kortom, een dolle boel. Om wat meer helderheid te krijgen over wat er gebeurde, hebben we een deskundige naar gekeken. Meneer Twilhaar is naast mij. Hij is debatkenner en leidt geregeld debatten in de Bali. Dus dan weet je het wel. Meneer Twilhaar, welkom. Sterk. Heel sterk. Wat is sterk? Nou, alles. Uw, uw toon, uw lichaamstaal. Als je zo'n debat opent, dan heb je eigenlijk al gewonnen. Ja, maar het is geen debat. Het is een interview. Nou, schaakmat. Heel knap. Inpakken en wegwezen. Ik kan naar huis. Nee, blijf even zitten. Uh, even over de algemene beschouwingen. Uh, het opvallendste moment was natuurlijk uh, dat Wilders Pechtold een miserig mannetje noemde. Wat vond u van dat moment? Nou, ja, opvallend. Heel opvallend. Uh, het woord miserig, dat hoor je natuurlijk zelden in een debat. Maar mag het, vindt u. Ja, mag het, mag het. K Misschien moeten we eerst eens kijken uh, naar wat miserig nou precies betekent. Hè? Uh, als we dan het woordenboek de Nederlandse taal erbij pakken... dan zien we uh, het volgende uh, staan. miserig, Armetierig. Armzalig. Bedrukt. Druilerig. Klein. Mager. Niet fors. Nat. Nietig. Onwel. Ongezond. Onbeduidend. Pieterig. Ja. Uh, schraal, uh... slecht gehumeurd, treurig, triest, ja. triestig, triestig. Zwakjes, zwakjes en ziekelijk. Kijk, dit zijn in wezen natuurlijk allemaal kwalificaties... die zeer van toepassing zijn op de heer Pechtold. Maar je moet je afvragen wat dat in het debat te zoeken heeft... Bechtold had Wilders zijdelings een natie genoemd. Was het daarom niet te begrijpen? Nou, pak ik weer even het woordenboek der Nederlandse taal ja. erbij. Ja, heel graag. Naakloper, naaimachine, nageboorte, narigheid, natie. Ja, daar heb je hem. Uh, woordenboek even weg. Wat ik wil weten is, iemand een natie noemen, kan dat niet of, of wel soms? Kijk, dat de aanhangers van de heer Wilders voor een groot deel uit neonaties bestaat, nou, dat betekent nog niet dat de heer Wilders zelf een neonatie is. Hè? Dat is een drogreden. Kijk, als dat zo zou werken, zouden alle voetballers van de Eredivisie dikke bouwvakkers zijn. Oké, okay. uh, de andere die beter, die duurt in Groningen wat langer dan gemiddeld. Uh, de andere die beter, Emiel Roemer. Uh, Emiel Roemer. Nou, ik snap de brug. Emiel Roemer, dikke bevalken, bouwvakkers. Ja, heel begrijpelijk. Kijk, uh, het is natuurlijk heel gek dat Emiel Roemer het zo slecht doet... op het moment bij de gemiddelde Nederlander. Vindt u dat raar? Ja, kijk, de gemiddelde Nederlander die snapt niks van politiek. Hè? kent de statistieken niet. Leest amper kranten. Dus? Nou, dan zou je toch verwachten dat mensen zich heel erg zouden herkennen... in Emiel Roemer. Juist. En als we dan even uh, kijken in het woordboek der Nederlandse taal... bij het woord Roemer... Ja. Dan staat daar even kijken, een roemer is een wijnglas met een bolle kelk. En een dikke holle stam. Oh. Oké. Okay. Uh, woordenboek, even achterwege. Terug naar het debat. Debat, debat. Ja, ik heb hem hier. Debat, ja? discussie, twist, gesprek. Ik weet wat een debat is. Ja, ik nu ook. Dat is zo mooi. En zo'n woordenboek. Ik wil verder met het interview. Interview, nog zo eentje. Even kijken hoor. Nee, nee, nee, meneer Twilhaar. We zijn door de tijd heen. Echt jammer. Nou, snel nog even. Wie was de winnaar van het debat? Nou, als je dan kijkt Nee, het... hier dat boek. Wie was de winnaar? Oké. Okay. Uh, Mark Rutte. Mark Rutte. Heel goed. En waarom? Uh, nou kijk, uh, Mark Rutte. Hè? Die, die, die, die, wat hij heel goed kan, dat is de gentleman spelen. Hè? Voor iedereen aandacht, iedereen is tevreden. Maar thuis denken ze, wat heb ik nou gekregen? En wat is nou zo interessant? Het woord Rutte betekent op zich niks. Ja. Maar als ik dan een Duits-Nederlands woordenboek erbij pak... Nee. En dan kijken we uh, Rutte, En dat betekent kwabaal. Kwa kwa dat is een zoetwatervis. Hij spreekt zoete woordjes, maar je moet vissen naar wat je er nou aan hebt... En, en hij kwebbelt met een hoop kabaal. Dus een kwabaal. Nou, helaas hebben we nog maar tijd voor één vraag. Wie was de verliezer? Uh, de verliezer, dat was Van Oijk. Ja, en wat is nou zo interessant? Als je dan in het fins nederlandse woordenboek kijkt, bij het woord Van Oijk, uh, dan staat daar uh, lijsttrekker van een Nederlandse politieke partij, die er sinds het vertrek van Halsema totaal niet meer toe doet. Interessant, hè? Ja, en tussen haakjes staat Zisap. Ik dank u wel. Tot ziens. Sweet Talking Guy van uh, Chiffons, die je kon beluisteren. En dat werd vervangen door het fragment, het cabaret-fragment uit Speakers met Koppen van afgelopen zaterdag. En straks, straks tussen half vijf en vijf, meer uit Speakers met Koppen. Luxe uit Speakers met Koppen, en dan ook de columns van uh, Wim Daniels en Martijn Koning. Uh, voordat je kon luisteren naar. Cabaretfragment, We hoorden hier nog een oude opname uit de nederbeat periode Rob Hoeken en zo. Witte Blues groep met When People Talk. Bob Dylan. Eind van de maand komt hij naar Nederland. 30 en 31 oktober. Voor een optreden in de HMH. Hier is hij, bij Radio 1. out window. out there Throw so my troubles out the door I don't need them anymore Cause tonight I'll be staying here with you I should have left this town this morning But it was more than I could do Oh, your love comes on so strong, and I've waited all day long for tonight when I'll be staying in here with you. Is it really any wonder the love that a stranger might receive? You cast your spell and. I I can hear that whistle blowing I see that station master too If there's a poor boy on the street Then let him have my seat Cause tonight I'll be staying here with you I'm